Het is zes uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Een grote brand in het centrum van Laren in Noord-Holland... heeft een houthandel en een bibliotheek verwoest. De brand ontstond gisteravond rond half twaalf... door nog onbekende oorzaken in de houthandel... en was rond half vier onder controle. Het nablussen gaat naar verwachting nog uren duren. Het vuur was al vrij snel overgeslagen naar de bibliotheek van Laren. Die staat nu op instorten, zegt de brandweer. Zo'n tien huizen in de buurt zijn ontruimd... en zestien mensen zijn geëvacueerd.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 Ze interviewden 7000 Indonesiërs op het eiland Borneo... en op basis van de antwoorden komen ze tot het getal van 750 gedode apen. Volgens het Indonesische ministerie van Landbouw deugt het onderzoek niet. Het weer in het hele land mist met op sommige plaatsen dichte mist. Daar is het zicht minder dan 200 meter. De mist blijft lang hangen, later vandaag is er ook zon... en dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, en we verkeersinformatie. Je wordt het zojuist uitgebreid in het weerbericht. In het hele land komt dichte mist voor. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 14 november. Goedemorgen. Het is mistig. U hoorde het net vanochtend rond het vriespunt. En met een beetje pech. Moet u krabben. Oei. En hoe komt Italië de winter door? Dat vragen we ons vanochtend ook af. De nieuwe Italiaanse regering moet flink aan de slag... met bezuinigingen en hervormingen. Onder flinke tijdsdruk. Over de plannen van de nieuwe regeringsleider Mario Monti... hoort u correspondent wasmesters. Silvio Berlusconi heeft zijn voorlopig laatste toespraak gehouden. U hoort in ieder geval straks nog van hem. En we kijken terug op zijn loopbaan. Houden ook de beurskoersen in de gaten vanochtend? De ontwikkelingen in Italië zullen weer vertaald worden... door de financiële markten. Nou, Duitsland dat is in de band van de Deuner... Neonazi's hebben allochtone ondernemers en een politieagenten vermoord. Wouter Meijer heeft het laatste nieuws daarover. Astronaut André Kuipers is bijna aan de beurt om met de Russische Soyuz richting ruimtestation Near te gaan. Na eerdere problemen met de Soyuz zijn zijn voorgangers zojuist succesvol gelanceerd. Het IPCC-klimaatpanel van de VN komt met een rapport over extremen. Over de betrouwbaarheid van het IPCC en de klimaatextremen praten we met Maarten van Aalst van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis. U hoort nog over het bezoek van minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken aan uh, Libië. En over het kookboek van het jaar. En over Zwarte Pieten, die weer omstreden schijnen te zijn. Dat en heel veel meer in dit Radio 1 tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. In Rome is Mario Monti begonnen met de formatie van een nieuwe regering. In een korte verklaring zei Monti dat hij zijn ministersploeg snel rond wil hebben. Ook zei hij dat Italië weer financieel gezond moet worden en het pad van de groei op moet. I nostri sforzi saranno indirizzati a risanare la situazione finanziaria het crescita in een quadro attenzione Italië moet van Europa veel bezuinigen om het vertrouwen van de internationale markten terug te krijgen. Leiders van bijna alle politieke partijen hebben gezegd dat ze formatuur Monti zullen steunen. Volgens correspondent Das Mesters blijft de politieke situatie gespannen. Zolang Europa de druk op de ketel houdt, dan zal dat wel lukken. Maar als de markt en Europa niet meer opletten, krijgt Monti het moeilijker. En de vraag is natuurlijk wel hoe lang die politici die nu zeggen dat ze Monti zullen steunen. De een zegt dat het wat warmer dan de ander. In hoeverre die eh, het over een paar maanden ook nog interessant vinden om hem te steunen. Het nieuwe kabinet in Italië moet een technische regering worden dat zich niet laat leiden door politieke belangen. De afgetreden premier Berlusconi zei in een videoboodschap dat zijn partij zo'n kabinet zal steunen. Hij noemde zijn opstappen een daad van edelmoedigheid en betreurde de volksvreugde die afgelopen zaterdagavond losbarsten. È stato consentitivi di dirlo triste vedere che un gesto responsabile e se permettete generoso. De Europese Commissie heeft trouwens positief gereageerd op de ontwikkelingen in Italië. Grote brand in het centrum van het Noord-Hollandse Laren vannacht. Brand in een houtzagerij sloeg over op de bibliotheek... en bedreigde ook nog verschillende nabijgelegen huizen. En een tank met 1500 liter diesel. Volgens de brandweer was er sprake van een spannende situatie. Nou, de brand was in, nou, in het centrum van, van Laren... met uh, daaromheen uh, een aantal huizen met, uh, met rieten daken. En, nou goed, u kunt zich voorstellen, uh, de brand was vrij heftig... want het is een houtzagerij. en Er was sprake van, uh, van vliegvuur... Uh, waardoor dus de omliggende panden uh, met de rietendaken bedreigd werden. Door de brand viel op sommige plaatsen korte tijd de stroom uit. Waar ook mensen wezen kijken en toeschouwen raakten onwel van de schrik. 16 bewoners van huizen in de buurt moesten geëvacueerd worden.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 De houtzagerij die is uh, echt uh, nou ja, eigenlijk zo'n beetje tot aan uh, de grond toe uh, wel afgebrand. Uh, en uh, de bibliotheek die daarnaast uh, stond, die is uh, nou, ook dermate beschadigd, uh, dat die uh, op instorten staat. Na, blussen gaat nog uren duren. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Dan naar Duitsland. Er zijn twee rechtsextremisten opgepakt op verdenking van lidmaatschap van een.. Terroristische organisatie. De twee zouden betrokken zijn bij een reeks racistische moorden op buitenlanders. Bondskanselier Merkel kondigde een groots onderzoek aan naar deze moorden. We moeten vermoeden dat het zich om rechtsextremisme in slimste vorm handelt. En het is beschamend dat zoiets in ons land gebeurt. En we zullen dat omvassend oparbeiten. En vooral dat ook degenen die om het leven gekomen zijn, zijn we schuldig. Ja, beschamend dat zoiets in Duitsland kan gebeuren, zegt Merkel. De 36-jarige vrouw en de 37-jarige man worden verdacht van 10 moorden tussen 2000 en 2006. Op onder meer verschillende Turken en een Griek. Twee andere verdachten zijn inmiddels overleden. Bij een protest in Berlijn vroeg de Turkse gemeenschap om duidelijkheid. Ik erwarte van de Bundesregierung een lückenlose afklaring. Een lückenlose afklaring en zo voort. Wie het zo komen kon, na elf jaren als deze taten te fassen. Moorden staan in Duitsland bekend als de kebab- of deunermoorden. Omdat het meestal ging om snackbarhouders. Het onderzoek naar de vlieghamp in Tripoli gaat nog zeker zes maanden duren. Dat heeft minister Roosendaal gezegd. Op bezoek in de Libische hoofdstad, waar ook verslaggever Lex Runderkamp was.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 Zeg maar in de ogen van de, van de internationale gemeenschap... ook in, in, in hun vliegleven uh, hun leven moeten beteren. Onderzoek lag de laatste maanden vrijwel stil door de strijd in Libië. Volgens Rosenthal is driekwart van het onderzoek naar de vliegram klaar... maar is er dan ook nog veel te doen. Bovendien zijn er twijfels over de kwaliteit van het onderzoek.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 De grootste sloppenwijk van Rio de Janeiro is onder controle van de politie. Met de grote actie van zo'n 3000 agenten en honderden militairen... ging men op zoek naar bende leden, naar wapens en drugs... correspondent Marion van Rooij. Deze inval is onderdeel van een groter veiligheidsplan... wat al, al sinds vorig jaar aan de gang is. En dat is de bedoeling om het WK van 2014... en uiteindelijk ook de Olympische Spelen van 2018 veilig te maken... Tijdens de inval in de wijk van 100.000 mensen werd er niet geschoten. De meeste bendeleden waren namelijk al gevlucht omdat de actie was aangekondigd. Tot nu toe maakten drugsbendes de dienst uit in de favela Rochina. Maar de aanpak van de politie is inmiddels wel veranderd. Tot nu toe was de politiek altijd, je doet een inval in, in zo'n favela. En uh, je maakt een paar drugsbazen af. En dan trekken ze zich weer terug. Zodat die drugsbazen in die favelas de lakens blijven uitdelen. Nou, De nieuwe politiek is nu... Invallen, de drugsbaas wegjagen en dan permanente politieposten maken. En die politieposten moeten dan uh, bemand blijven om de bendeleden weg te houden. Tot slot het financiële nieuws. Afgelopen vrijdag werd de werk positief afgesloten... door berichten over de Italiaanse machtswisseling. De aanstaande machtswisseling in Europa. En Amerika sloten de beurzen in de plus. De AIX groeide 2,3 procent, de Dow Jones 2,2. Goed nieuws ook uit Japan. De economie groeit daar weer... En dat is voor het eerst in een jaar. In het derde kwartaal groeide de economie met 1,5 procent... in vergelijking met het kwartaal daarvoor. Het leidt ook tot een positieve stemming op de beurs. De Nikkei staat op 1,7 procent winst. Dat is over dit nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl. radio 1 En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes. Vorige week stond Elvis Costello nog in een uitverkocht melkweg in Amsterdam. Het concert maakte onderdeel uit van zijn solo tour, A Close Encounter. En die tour is plotseling gecanceld, omdat Costello's vader ernstig ziek is. Aanstaande vrijdag zou hij in Eindhoven optreden, maar dat gaat dus niet door. Every day I write the book. Helvis Costello en the attractions. Kwart over zes u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het was koud gisteren, maar wel lekker zonnig. En dus ging Nederland er het afgelopen weekend massaal op uit. Nog één keertje voordat het echt winter wordt. Verslaggever Jessica van Spengen ging het bos in. U heeft wat mooie foto's gemaakt. Ja, ik uh, doe wel veel uh, natuurfoto's, maar op het ogenblik. Ja, proberen wat met een klein kamergaatje te doen en dat mislukt het wel iets. Dus... Het is een beetje mistig, hè? Ja, maar dat is juist mooi voor foto's te maken. U geniet eigenlijk gewoon van dit weer? Het maakt niet uit wat voor weer het is, of het regent of een mooi weer is. We gaan altijd weg. Ja, binnen zitten kan je nog lang genoeg. Je struikelt hier bijna over andere mensen, want het is behoorlijk druk. Ja. ja, nou, dat is geen probleem. Ik bedoel, daar gaan we wel langs heen. We gaan nu uh, thuis, uh, of even naar de Chinees. En, uh, en dan gaan we thuis lekker eten. En dan de kachel aan. Het zou ook een mel met zane. <laughs> Hier, een uh, mooie silhouette van, van een boom. Wat water. De natuur ligt er mooi bij. Ja, ja. De natuur, als je het wil zien, is uh, elk blaadje is mooi. wat ga het doen. Een wandelwagen en er is zelfs een tak verzameld. Die moet mee naar huis. Ja? Voor in de vaas. Oh, waarom? Als kerstboom. Nou ja, om versiering ja, te doen, dat klopt, ja. Dus ja, echt, ik vind het leuk. Ja, gewoon in een vaas, heel simpel. Jullie lopen met hele dikke jassen aan. Je zou zeggen, het is meer weer om binnen te zitten, lekker bij de kachel. Oh, neushalen halen is ook lekker en gezond, dus... Het uh... is toch lekker gezond weer, dit. Het is zo koud. Ja, met je stroog. droog. je eigen kleden. Ja, wat heeft u allemaal aan? Beetje laagjes? Nee hoor, lekker een dikke jas. Bontje erop? de rom. Het was een mooie dag vandaag. Ik wil net zeggen. Ja, het was een zeg maar... Het was droog en daar gaat het om. En dan lekker met de honden buiten. Zo is het lekker om met die beestjes. En wat heb je allemaal gezien in het bos? Padden stoelen en ik heb een beetje gevoetpad. Toch om een beetje warm te blijven? Ja. Is het nou niet meer weer om lekker binnen televisie te kijken? Of een beetje spelletjes te doen? Ja, maar je kan ook uh, buiten spelen. Maar ik zie dat je handen helemaal in je mouwen verdwenen zijn. <laughs> Omdat het zo koud is? Nou, ook omdat mijn jas gewoon een beetje over mijn handen heen zakt. Jullie gaan er juist op uit met dit weer? Uh, nou, niet speciaal, maar we hadden nu zoiets van, nou, lekker even naar buiten en uh, even paddenstoelen kijken. En nu uh, lekker naar binnen, juist... Lekker naar binnen, lekker, uh, lekker een glaasje wijn drinken, de kinderen warme chocolademelk. De winter ja. is begonnen? Ja, ja, ja. ja. Je hem van Spengen, tussen de mensen die echt aan het genieten waren van het weer. Heerlijk weer was het. Nou, wow, lekker koud. Joris van de Kerkhof, jij bent ook ja, buiten vanochtend. Is, het, is ja. het nog steeds zo koud buiten? Nee, het Niet. is nat, het is vochtig, het is vervelend, het is donker, het is mistig. <lacht> Heb je er zin in? Een... Nee, <lacht> nee, nee. <lacht> ik ben op een parkeerplaats uh, bij een benzinestation. Ik had met een collega die de techniek verzorgt op een andere parkeerplaats afgesproken. Dus ik was aan de ene kant van de snelweg en hij aan de andere kant van de snelweg. Dus tuurlijk komt het altijd goed, maar een rot begin van de dag. En dan gaat het ook nog over kentekenplaten, Lara. <lacht> Wordt dit uh, nog wat? Nou, Hebben heb jullie dat ook? Ik heb op mijn eigen kentekenplaat, daar staat zo'n eentje op. En dat is dan niet een uh, onderdeel van, uh, van, het, uh, van het kentekennummer, maar dat heeft er dan uh, mee te maken dat er ooit is het kenteken. Um, ja, je zou denken uh, dat ik zo slordig was geweest om mijn autopapieren te verliezen. Nee, ik ben gewoon met uh, de auto uh, ergens heel zachtjes tegen aangereden en de kentekenplaat zat veel te los... En daardoor is hij, er, is hij er afgevallen. Dan zou je kunnen bedenken, ja, misschien is hij wel door iemand meegenomen. En uh, is hij uiteindelijk door iemand uh, op zijn eigen auto uh, geschroefd. Uh, en dan kon hij zo lekker heel hard rijden en dan kreeg ik de bekeuring. En dat is uiteindelijk uh, niet gebeurd. Ik heb wel het idee dat ik hem er echt zelf heb afgereden. Uh, het komt wel voor dat hij uh, gewoon er eraf afgedraaid wordt... Uh, en dat hij dan ook aan de achterkant en dat die dan op andere auto's geplaatst wordt en dan kun je lekker hard rijden of dan kun je benzine tanken en hard wegrijden zonder te betalen. Nou, daar is natuurlijk al al maanden, al jaren misschien een discussie over. En die discussie is deze week is er een zetje aangegeven door de VVD. VVD-kamerlid Charlie Abtroot. die vindt dat er computerchips op kentekenplaten gezet moeten worden. En uh, dat, uh, als je dat doet, als je die chips erop zet... dan kan op die manier voorkomen worden uh, dat beeld wat ik net zei... dat de kentekenplaten gestolen worden en misbruikt uh, kunnen worden. In de loop van de ochtend bij een volgend benzinestation... Uh, gaat uh, meneer Abtroot uh, uh, zijn verhaal, zijn uh, idee uh, voordragen. En me, misschien blijkt al wel eerder... Uh, hier uh, als, als, als hier iemand van de BOVAG komt uh, uitleggen uh, hoe zij er tegen, tegenaan kijken... Uh, dat zijn idee misschien niet... Uh, alleen maar zijn idee is, maar dat er wel veel meer organisaties die zich met kentekenplaten bezighouden, uh, er ook uh, wel mee bezig zijn. Met chips, maar misschien ook wel met met ander materiaal, dat je die platen van, uh, van, van een ander soort plastic uh, kunt maken. Hoor je nou ook dat ik een soort van enthousiast word? Ja, gaandeweg. Ja, ja, ja. Je zit helemaal, je zit helemaal in, uh, in de wereld van de, oh, de kentekenplaten, Ja, mij. Als, je maar, als je maar lang genoeg praat, om, <laughs> dan wordt het vanzelf wat. <laughs> Kent u dat gevoel? Uh, maar uiteindelijk blijft toch wel het gevoel dat ik, dat, dat ik zelf met zo'n eentje rondrijd, dat, dat vind ik toch niet prettig. Misschien nee. dat ze daar ook wat aan kunnen doen. Dat, dat, dat, je, dat je niet uitstraalt dat je slordig bent of zo. Wij nou weten ja. beter, Joris. Ja, wij dan weten dan. dat jij eigenlijk heel netjes bent. Eigenlijk, ja. Eigenlijk wel. Joris van de Niet Kerkhof. Van wij, uh, wij, wij blijven bij jou en jij bij ons en we horen je later. Het NLS Radio 1 journaal. Sport. Nederlandse volleybalsters houden kans op deelname aan de Olympische Spelen. Hun Olympische droom leek uit elkaar te spatten naar de nederlaag in het pre-Olympisch kwalificatietoernooi. Onverwacht bleek gasland Kroatië te sterk in de finale. Maar nu blijkt er toch nog een achterdeur... naar het volgende Olympische kwalificatietoernooi. Ponscoach Bert Goedkoop. Uh, er is nog een andere manier om tot het t 2 te komen. Dat is gewoon als beste tweede eindigen. En dat vind ik op zich op het moment niet zo heel erg belangrijk... maar het is heel belangrijk voor het team. En we zijn verder weg de beste tweede van alle toernooien. Ja, dat was toch een beetje verwarrend voor de speelsters. Ze konden opgelucht ademhalen na een pijnlijke nederlaag. Carolien Wensink. We hebben natuurlijk Kroatië niet onderschat...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 Hij was even bondscoach om de ontslagen aan vertelverzelingen te, ont te vervangen. Eh, bij het Olympisch kwalificatietoernooi dus in mei zal er dan een nieuwe bondscoach voor de groep staan. Dan naar de Nederlandse volleybalmannen, want die hebben opnieuw een oefenwedstrijd tegen Slovenië gespeeld. Oranje herstelde zich van de nederlaag van zaterdag. De ploeg van Edwin Bennevon won met 3-1 van de Slovenen. Later, eh, vandaag volgt het derde en laatste oefenduel. Beide teams bereiden zich voor op het pre-Olympisch kwalificatietoernooi later deze maand in Kroatië. Tennis Roger Federer heeft het toernooi van Parijs gewonnen. In de finale reekte hij in twee sets af met de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Vorige week schreef Federer voor eigen publiek het toernooi van Basel al op zijn naam. Dat was zijn eerste titel trouwens sinds januari van dit jaar. Judoka Guillaume Elmond heeft voor de elfde keer op rijden nationale titel veroverd. Daarmee schreef Elmond geschiedenis in Rotterdam. Het zal hem voor de laatste.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 Ja, hij twijfelt nog tot deze Nederlandse kampioenschap... bedeelde Elmond het record van tien titels met Dennis van der Geest. Nu is dus uh, alleen recordhouder. De Tsjechische veldrijder Zenek Stibar... heeft de superprestigewedstrijd in hamme Zogge gewonnen. Hij kwam solo over de finish. Sprint om de tweede plaats ging tussen twee Belgen. Kevin Pauwels was te snel voor Sven Nijs. En na het bloedeloze 0-0 tegen Zwitserland... speelt het uh, Nederlands voetbalelfde morgen... een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. Dat speelt zich allemaal af in Hamburg. Stad van de halve finale op het Europees kampioenschap in 1988. Marco van Basten, 2-1. Stad uh, waar ook een aantal internationals heeft gespeeld. Khalid Bouleroes bijvoorbeeld. Hij speelde daar uh, tussen 2004 en 2006 bij Hamburger SVAL. Het is, uh, het is heel bijzonder. De stad, stadion, de mensen die ik daar heb leren kennen in die tijd. Uh, het is... Uh...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 Ja, wat dan zou Buleroes in de basis kunnen staan, maar de liesblessure blessure van Van der Wiel lijkt mee te vallen. Oh, oh, lalala, oh, lalala, oh, lalala. I'm Voor u met I Don't Believe. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Een grote brand in het centrum van Laren in Noord-Holland heeft een houthandel en een bibliotheek verwoest. De brand ontstond gisteravond rond half twaalf... door nog onbekende oorzaak in de houthandel en was rond half vier onder controle.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 Morgen ook veel grijs, al zien we ook af en toe de zon. En net als vandaag voelt het niet al te warm. AMDB, verkeersinformatie. U hoorde het al net bij het weer. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. En daar heeft het verkeer natuurlijk ook veel last van. Het is nog niet echt te merken aan de drukte op de weg. Er staat in totaal ruim 20 kilometer file. De langste file staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Zoete 3 kilometer. En door de mist is een aantal spitstroken dicht. Onder andere die op de A27 tussen Gorkum en Utrecht... in beide uh, richtingen tussen Houten en Knopend Everdingen. Daar is de file aan het ontstaan. En dat geldt ook voor de A50 van Os naar Arnhem. Daar is de spitstrook dicht tussen Knopend Ewijk en Knopend Valburg.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 wat kost een erkende verhuizen.nl? Zin in zon? Pak snel kleurrijk Curaçao. Witte stranden en Caribische gezelligheid. Al vanaf 599 euro. Dus pak snel. Arken.nl. Dacht het wel? Konijntjes en knaagdieren genieten net als mensen van lekker eten. Verwensen met BAV topkwaliteit, zoals KER plus brokjes. Onweerstaanbaar smullen voor gezondheid en gebit. BAV.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 De mensen die van dieren houden. Of kijk op beavaart.nl Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven u. Luistert naar het NOS Radio Injournaal. Journaal. 10 minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... En ging ringen dan aan boord. Twee Russen en een Amerikaan. De lancering van de bemande vlucht naar het internationale ruimtevaartstation ISS verliep succesvol. Er um, was wel enige opluchting, want vanwege problemen met een eerder onbemand Russisch ruimtevaartschip was de vlucht twee maanden uitgesteld. Kiesja Hekster in Moskou. Kiesja verliep echt alles vanochtend volgens plan nu duidelijk is wel. En de lancering die stond gepland voor kwart over elf lokale tijd vanaf de lanceerbasis Baikonur in Kazachstan. En het was inderdaad spannend. Al zal dat officieel misschien nog niet worden toegegeven. Reken maar dat we hier voor ons nog heel opgelucht zijn. Want deze geslaagde lancering die komt na een reeks van problemen voor de Russen en een ruimtevaartprogramma. Nog maar een paar dagen geleden bijvoorbeeld raakten de Russen de controle kwijt over een ruimtevoertuig dat op weg was naar Mars dat nu ergens rondzwerft. Officieel wordt hier ...gezegd dat het nog niet verloren is, maar in de praktijk is het afgeschreven. En dat, uh, dat ongeluk met die marszonde, dat was de laatste blamage in een rij van drama's voor de Russische ruimtevaart. Sommige ruimtevaartdeskundigen zeggen dat het allemaal losstaande incidenten zijn. Uh, critici zeggen dat het een symptoom is van iets zo groot, is, namelijk van een crisis in de Russische ruimtevaart. Oké, okay, en Marcel zei het al eventjes, twee maanden geleden was er uh, dat ongeluk. Wat dat gebeurde er ook alweer? Ja, de reden dat uh, deze bemande vlucht twee maanden werd uitgesteld... is dat het misging met de lancering van een onbemand ruimtevoertuig... dat eten zou gaan brengen aan de ISS in augustus. Een uh, van de motoren van de raket die dat ding de lucht in moest brengen... die weigerde dienst. En zo'nzelfde type raket wordt gebruikt bij de lancering van de bemande Soyuz. En daarom werd de vlucht van uh, vandaag, die oorspronkelijk gepland stond voor september, uitgesteld. En die mislukte lancering in augustus was toen niet zo heel erg. Er was nog genoeg eten. Aan boord van de ISS. Maar de lancering vandaag die was wel cruciaal. En niet zozeer vanwege het eten. Maar uh, als er iets mis zou gaan zijn gegaan, moet ik nu zeggen. Dan zou het voor het eerst in elf jaar zijn dat de ISS onbemand raakte. Want volgende week gaan de astronauten die nu aan boord zijn, terug naar de aarde. Dus de aflossing die komt nog maar net op tijd. Ja, en dan gaat André Kuipers natuurlijk, onze astronaut, ook naar boven. Is zijn vlucht hiermee nou ook gelijk veilig gesteld? Nou, de vlucht van Kuipers die staat gepland voor 21 december. Uh, dat ziet er voorlopig goed uit. Ik wil natuurlijk niet al te negatief doen, maar we weten pas woensdag of de docking van de Soyuz aan het ISS zelf ook allemaal goed verlopen is. Dus op het moment dat de astronauten daadwerkelijk in het internationale ruimtestation zijn aangekomen, dan pas lijkt me de conclusie rechtvaardig dat dat alles in orde is. Maar voor vandaag kan iedereen in ieder geval opgelucht ademhalen. Ja, en even voor de duidelijkheid: dat ISS is afhankelijk van het Soyuz-programma, want de Amerikanen gaan niet meer naar boven. Klopt, de Amerikanen die zijn gestopt met hun Space Shuttle-programma eerder deze zomer. En daarom is iedereen nu afhankelijk van de Russen. Dus ook in Amerika zullen ze met meer dan gemiddelde belangstelling hebben gekeken naar de lancering van vandaag. Want het klopt, de Russen zijn de enige ter wereld die nu nog een bemande ruimtevaart doet. Dus hun positie is nog belangrijker geworden dan die al was. Kiesa Hekster vanuit Moskou. Dan door naar uh, Rio de Janeiro. De politie heeft gisteren de grootste sloppenwijk van Brazilië... namelijk schoongeveegd. Leden van drugsbendes werden opgespoord en opgepakt. Met het WK voetbal van 2014 en de Olympische Spelen van 2016 voor de deur... was het tijd voor een grote schoonmaak, vertelt correspondent Marion van Roy. Vlak voor zonsopgang een gigantische operatie... met 24 tanks en panservoertuigen die de uitvalswegen blokkeren van de Sloppenwijk Rossigna. Dan trekken er 3000 zwaar bewapende agenten de Sloppenwijk binnen... bijgestaan door zeven helikopters en honderden militairen... allemaal op zoek naar bendeleden, wapens en drugs. Tijdens de inval, heel opmerkelijk, wordt niet geschoten. En ook een nabijgelegen kleinere sloppenwijk, die ook in handen is van dezelfde drugsbende, die komt zonder bloedvergieten in handen van de politie. Politie en leger hebben bij deze wijk echt alles uit de kast getrokken wat ze hadden. Het is namelijk de grootste sloppenwijk van Brazilië en men zegt ook van Latijns-Amerika. Er wonen 100.000 mensen. Dus uh, 3.000 politieagenten is eigenlijk niet eens zoveel bij zo'n gigantische... Oppervlakte. Ja, en het is het allergrootste drugsverkooppunt van Rio de Janeiro. Deze inval is onderdeel van een groter veiligheidsplan... wat al, al sinds vorig jaar in de gang is. En dat is de bedoeling om het WK van 2014... en uiteindelijk ook de Olympische Spelen van 2018 veilig te maken. Kijk, in, in Rio zijn er uh, bijna duizend sloppenwijken. Die zijn allemaal in handen van drugsbenden. Nou, de politie, tot nu toe was de politiek altijd, je doet een inval...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 De ervaring bij de voorgesloppen wijken die al genomen zijn en de 18 eerdere, is dat die politie die dan in de wijk is, die gaan zich toch wel schofter gedragen in die wijk. En er zijn bewoners die daar heel erg bang voor zijn. Ja, hij zegt: Nu ze de macht hebben in de buurt, hopen we maar dat ze die macht niet tegen de bewoners gaan misbruiken. Maar ja, er zijn ook andere bewoners die echt gewoon wel blij zijn dat de drugspenders niet meer aan de macht zijn. pessoas agora vão ter que usar Deze man die zegt dat de sloppenwijkbewoners hebben nu precies dezelfde wetten als de inwoners van de rijke wijk Copacabana. tratamento morador de Copacabana. De inval was uitgebreid aangekondigd, dus de meeste. Eh, Leden van de drugsbendes die, uh, hadden zich al uit de voeten gemaakt. De baas van deze sloppenwijk, dus een van de belangrijkste drugsbazen van Rio, is donderdag gepakt toen hij in de achterbak van een auto uit de wijk probeerde te vluchten. Ja, wat wel heel veel indruk heeft gemaakt hier in Brazilië... is dat de sloppenwijkbaas die nu gepakt is... besloten heeft om te gaan praten. Hij laat ook zijn boeken zien. En daaruit zou blijken dat van de opbrengst van zijn drugshandel... meer dan de helft ging naar het omkopen van de politie. Dus dat, dit, dit krijgt allemaal nog een flink staartje. En dat zei onze correspondent in Brazilië, Marjan van Rooij. Grote overstromingen in Bangkok, extreme droogte in de horen van Afrika... en enorme sneeuwval in de Verenigde Staten. De weerextremen lijken toe te nemen. En steeds meer mensen zijn ook van mening... dat dat te maken heeft met de klimaatverandering. Deze week komt er een nieuw rapport over die weersextremen van het IPCC, dat is het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Besprekingen daarover beginnen vandaag in Kampala in Oeganda. Namens Nederland is er ook een delegatie in Kampala en daaronder is Maarten van Aals. Hij is directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis. Meneer van Aals, goedemorgen. Goedemorgen, Maarten van Aals. Even voor alle duidelijkheid, ik ben hier als uh, coördinating lead author uh, namens het IPCC, dus als lid van het uh, team dat het rapport heeft voorbereid. Uh, er is daarnaast ook nog een uh, Nederlandse delegatie namens de Nederlandse overheid. Oké, okay, dus en u bent... Ik gesproken zelf niet in. Nee, u bent dus niet namens Nederland daar, maar namens uh, het klimaatpanel? Uh, Nederland heeft mij oorspronkelijk wel genomineerd ook, maar <clears throat> er is hier een, een, een strikte scheiding tussen de overheid en de die nu deze week die summary for policy makers, dus dat is in samenvatting eigenlijk van alle wetenschappelijke kennis voor ja. vast zijn. Die moet natuurlijk bewaken dat wat er in het rapport staat... ook goed in die uh, samenvatting komt. Ja. Ik hoor deze week bij die laatste groep. Goed. Nou, over dit rapport. Um, is het inderdaad zo dat het, de weers het aantal weersextremen dat, dat toeneemt? Nou, voor de details van het rapport... moet ik dan toch even uh, nog een paar dagen geduld vragen. Uh, dat, dat is natuurlijk deze week vastgesteld. Het is belangrijk dat... ...en door uh, de honderden wetenschappers die daar de afgelopen jaren aan uh, gewerkt hebben, maar ook alle overheden. Want het mooie van die ipcc rapporten is nou juist dat dat echt een wetenschappelijke consensus is die ook door alle regeringen in de wereld onderschreven wordt. Je dus kan er nog moeilijk op vooruit lopen. Wat we natuurlijk de afgelopen jaren wel zien en, en waar iedereen zich zorgen over maakt, is dat uh, we sowieso een toename zien die de En dat, uh, dat vond ik ook een voordeel. Toegrampen. Um, uh, we ook wel een link met klimaatverandering uh, zouden kunnen veronderstellen. Dit rapport gaat daar dus wat dieper op in. Wat ja. voor ons als Roy Kruis en het bijzonder ook heel belangrijk is in dit rapport, is dat het uh, nagaat wat je eraan kunt doen. Dus ja. het geeft preciezere informatie over niet alleen globale trends, maar ook wat er in specifieke gebieden in de wereld uh, zou kunnen gaan gebeuren. Nogmaals, daar krijgen we nu al naar buiten. Uh, maar het gaat ook dieper in op uh, hoe je dan vervolgens als er meer komen in bepaalde ja. gebieden kunt proberen dat te verzachten of uh, uh, inderdaad rampen voorkomen... door uh, van tevoren te voeren, uh, ja. insisteren in plaats van te wachten tot ze gebeurd zijn. Meneer Van Aalsten, we gaan het gesprek even onderbreken... want de lijn wordt af en toe zo slecht dat we u niet meer kunnen verstaan. Gaan we gaan proberen of we dat kunnen herstellen. Kookt u uit uh, het schriftje van oma, uh, de handen misschien... of uh, Jamie Oliver, straks meer over de voorwaarden voor een goed kookboek. Eerst maar eens eventjes naar uh, de weg, Helene Geest en het is mistig, hè Helene? Ja, het is uh, heel erg mistig, Lara. Je hebt er waarschijnlijk zelf ook al wat van gemerkt. Ja, zeker vanochtend vroeg. En, ja, het is uh, nog steeds heel erg mistig en daardoor zijn er ook sommige spitstoken niet open. En dat leidt natuurlijk tot extra file. Uh, op, uh, ja, op die plaatsen waar die spitsstroken niet open zijn. En er is ook nog een ongeluk gebeurd. Dat is gebeurd op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Het levert een file op van 5 kilometer... tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoord. Bij knooppunt Grijshoord is de linker rijstrook dicht. Hmm, dat belooft niet veel goed, hè. Nee, ik vrees dat we een drukke ochtendspits krijgen. Goed, we horen het later van je. Dank je wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Gaan we nou, naar Joris van der Kerkhof. Die heeft het vanochtend over kentekenplaten in de mist. Moet je de vrijdag achterrijden om hem te kunnen lezen. En dan weet je nog niet of die wel bij de auto hoort. Joris? Nee, het kan zijn dat hij gestolen is. En dat, uh, dat, dat iemand bedacht heeft van... ik vind het fijner om het kentekenplaatsen van een ander uh, te rijden. Of je verliest gewoon uh, je autopapieren uh, of het valt eraf. En dan heb je nieuwe kentekenplaten nodig. En dan komt er een eentje op. Even kijken. De, deze zit redelijk vast, hè? Ja. Dus even aan de voorkant kijken bij deze auto. Zomaar een auto hier op een parkeerplaats aan de A12. Um, even kijken, deze. Die zit ook wel redelijk vast. Ja, als je er een schroeven tussen zet, is die zo los. Want wat er wel uh, gebeurt is dat er van die plopnagels ingezet worden. Dat is in ieder geval bij mij gebeurd toen ik toen iedere keer afviel. Uh, dat hij er moeilijker afvalt. Ja, ja, we hebben toevallig van de week nog weer zo'n actie gehad. En we hebben onze bovag nog eens opgeroepen om het ook vooral aan te bieden aan hun klanten. Er zijn een paar manieren om hem uh, op een simpele manier vast te zetten. En dan, uh, ja, dan valt hij er minder makkelijk af als je een keer per ongeluk ergens tegenaan gereden hebt. En hij is gewoon minder makkelijk te jatten. Ja, of er komt iemand heel lomp langs en die stap er nee, ja. U zei al, onze bovag u bent van de bovag de Waard. Um, uh, er is veel discussie over die, uh, die, die, die, die kentekens. Wat hangt er nou bij u onder uw kenteken? Ja. Ik heb je ze opgepikt. Oh, dat is hem. gewoon een blaadje wat er blaadje, hangt. Blaadje, ja. <laughs> ja, u had ook een probleem, wat ik een half uur geleden ook had. Hè, van de, op welk benzinestation hebben we nou afgesproken? Toen kwam u al op de A12... Uh, je moest weer heen en terug uh, ja. in de file terecht. Zo druk is het dus al. Oh. Ja, het begint, uh, het begint alweer vol te lopen. Net uh, heel vroeg was het nog lekker, maar nu begint het richting Utrecht alweer uh, wat uh, trager te gaan. Ja. Kentekenbewijzen, daar gaat het over. Lange discussie, veel discussie. Uh, waarom komt er nu op dit moment een, een versnelling in die discussie? Um, we denken dat het komt omdat er wat meer aandacht is voor benzinedieven. We hebben natuurlijk wat incidenten gehad uh, met benzinedieven. Maar met kentekenplaten zijn wij alweer uh, een jaar wat, wat, wat drukker aan de gang. Samen met de rijvereniging onder andere. We hebben onze vinger opgestoken bij het ministerie. Um, we moeten eigenlijk wat doen aan die kentekenplaten. Dat kan wel beter. Uh, toen is er een werkgroep geforme geformeerd. Daar zit de RAI in, daar zit de BOVAG in, daar zit ook de politie in. Daar zitten wat uh, leveranciers van kentekenplaten in. En die, uh, die hebben al een eerste advies uitgebracht. Uh, dat we niet moeten gaan naar plastic platen, maar wel naar aluminium platen. Die je uh, beter bevestigt en waar ook een breuklijn op zit. Zodat als iemand ze probeert van je auto te halen, dan breken ze af. Dan zijn ze eigenlijk uh, onbruikbaar. Dat helpt uh, tegen het stelen en het misbruik van gestolen platen. Maar er wordt ook veel uh, gewerkt door criminelen en andere boeven met um, valse platen, nagemaakte platen. Ja. En dat voorkom je niet met, die, uh, met goed vastroeven en met uh, breukplaten. Uh, en daarvoor is uh, de chip waar meneer Abtroot het gisteren over had uh, een heel goed, uh, een goed plan. Nou, daar gaan we dan uh, zo nog eens even verder over praten. Als we uiteindelijk hier aan de A12 uh, heel veel kentekenplaten steeds dichter bij elkaar zien komen. Omdat er uh, heel langzaam ook richting Den Haag, nou het rijdt nu nog wel redelijk door. Maar misschien over een half uur dat de file dan wel uh, ontstaat. Dan gaan we er verder over praten, over kentekenplaten. En proberen we ook eens wat mensen die hier uh, aan het slapen zijn wakker te krijgen. Uh, wat hun ervaring is. Joris van de Kerkhoof heeft het vanochtend over kentekenplaten en hoe je die goed vastschroeft. We gaan nog even terug naar Maarten van Aalst in Kampala, directeur van het klimaatcentrum van het Rode Kruis. Meneer van Aalst, we hebben het al over gehad, uh, het klimaatrapport dat verschijnen zal. Uh, vermoedelijk zal daarin staan dat de weersextremen toenemen, dat is althans de verwachting. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Uh, wat doet het Rode Kruis met de informatie over weersextremen? Want dat heeft natuurlijk gevolgen wereldwijd. Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat wij als Rode Kruis overal moeten klaarstaan als die rampen eenmaal gebeurd zijn. En we zien dus dat de druk op onze rampenrespons, zoals we dat dan noemen, de afgelopen jaren is toegenomen. En we moeten klaar blijven staan, want we zullen niet die rampen gaan voorkomen. Maar dat voorkomen wordt wel een steeds belangrijker deel van ons werk. Dus we proberen steeds beter toch in de wereld in te schatten waar het risico op rampen hoog is... En dan juist met lokale gemeenschappen te kijken hoe we die risico's kunnen verminderen. En dat zijn vaak hele simpele dingen. Het kunnen uh, waarschuwingssystemen zijn waardoor mensen tijdig kunnen evacueren. Bijvoorbeeld in het geval van een tsunami, de meneer. Helpen om... nee? Bijvoorbeeld in het geval van een tsunami. Aan wat voor rampen denkt u dan? Een ja, tsunami is natuurlijk geen klimaatgerelateerde ramp. Uh, dat wordt voorzet door een hè. Dus dat, uh, dat, Daar gaat dit rapport niet over. Maar eh, het geval van de tsunami was natuurlijk zo'n typisch geval waar er een, een groot eh, waarschuwingssysteem is opgezet. Eh, wat met meetsystemen in de hele stille oceaan kijkt. Als er ergens een aardbeving komt, wat we dan waar op welk moment verwachten. Mm -hmm. En de grote kunst is dan om die informatie op het goede moment bij een kwetsbare mensen te krijgen. En dat is vaak waar het misgaat. En waar wij als Olje Kruis dan ook eh, voor de grote nadruk op leggen. Ja. En dan de klimaatverandering. Ja, dat is natuurlijk geen, geen proces wat, waarvan dingen zeker vaststaan. En ook die w-extremen niet. De IPC is natuurlijk volop in discussie geweest door fouten in het rapport van 2007. Is dit rapport op een andere manier tot stand gekomen? Er zijn een aantal aanbevelingen al gedaan door uh, een aantal uh, reviewcommissies die naar het uh, IPCC gekeken hebben. Die overigens ook geconstateerd hebben dat in de grote lijn uh, wat er eerder gebeurd is, geen consequenties heeft gehad voor de, de, de hoofdconclusies op het gebied van klimaatverandering. Maar die aanbevelingen zijn al voor een deel meegenomen in dit rapport. Uh, in wetenschap kun je nooit helemaal uitsluiten dat er ergens een foutje gemaakt wordt. Maar dit proces is, is bijzonder zorgvuldig gedaan. Daar hebben er honderden van de beste wetenschappers in de wereld aan gewerkt ook door drie reviewrondes tegen dus alle wetenschappers in de wereld commentaar konden leveren. En ook overheden commentaar hebben geleverd. Al die commentaren zijn beantwoord en meegekomen. Dus ik heb veel vertrouwen in het rapport dat we vrijdag uitbrengen. Goed, hartelijk dank voor uw toelichting. Maarten van Aalst hoorde u, directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis. Ook hij is in Kampala in Oeganda voor de bijeenkomst van het Internationale Klimaatpanel. 9 minuten voor 7 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan koken. Ze zijn er eindeloos veel. Van dik en compleet tot dun en thematisch. En in Amsterdam wordt vandaag het kookboek van het jaar gekozen. Organisator van deze competitie is Fusina Verloop. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar moet een goed kookboek nou aan voldoen? Wil het uh, de prijs winnen? Uh, we hebben samen met de vakjury een hele lijst uh, opgesteld... en. Uh... Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk dat de receptuur klopt. Hè? De, uh -huh. Het kookboek gaat natuurlijk om het koken, dus de recepten moeten kloppen. Maar uh, andere onderdelen zijn, uh, nou ja, de vormgeving uh, kan natuurlijk belangrijk zijn. Of een boek handzaam is, uh, wat voor lettertype er gebruikt is, dat het wel leesbaar is. Um, of de, de inhoudsdingen uh, die erop staan, uh, of in het recept staan, of dat klopt. Hè? Of een uh, eetlepel een eetlepel is en of er wel staat... Uh, bij vier kippenbouten, hoe zwaar die kippenbouten dan moeten zijn... en uh, dat, dat soort zaken. Ja, en nou lijkt me dat typisch iets dat de gebruiker zou moeten kiezen... dat het, het kookboek van het jaar zou moeten worden. Maar er is een jury. Ja, dat is een vakjury. Maar goed, in de vakjury zit onder andere een, uh, een chefkok. En uh, daar zit uh, iemand, die heel veel uh, een journalist, die heel veel over kookboeken schrijft. Ja, maar die weten er al zoveel van. Het is natuurlijk de gebruiker die iets heeft ja, aan zo'n boek... die dat er toch klopt. over oordeelt. Dat klopt. Dus we hebben naast een vakjuryprijs ook een publieksprijs. Dus de vakjury heeft twaalf uh, boeken genomineerd, drie boeken per categorie. En uit die twaalf boeken kan het publiek dan mee bepalen... Uh, welk boek zij het beste kookboek vinden. En de kookboeken, hè, de echte papieren kookboeken, worden die nog wel volop verkocht? Want je ziet natuurlijk uh, in alle opzichten op de boekenmarkt... een ontwikkeling waarop het steeds meer naar het e book gaat. Is dat bij kookboeken ook van toepassing? Uh... Nou, ik, zoals ik uit de markt uh, hoor uh, stijgt de omzet van de koopboeken nog steeds, dus dat is uh, een heel goed teken. We hebben vanmiddag een uh, symposium over het koopboek van de toekomst, mm -hmm. waar we een aantal uh, uh, sprekers hebben gevraagd hun visie te geven over uh, hoe zij de toekomst van het koopboek zien, en of inderdaad over uh, tien jaar iedereen een uh, iPad in zijn keuken heeft en niemand meer een papieren boek. We hebben daar een enquête over gehouden en uh, nou, ik kan even verklappen dat uh, nog steeds iedereen heel Geloofd in de papieren koopboek. Oké, okay, nou, voorlopig dan nog in ieder geval. Is er de afgelopen tijd veel gestemd? Uh, ik denk dat we zo'n 5000 stemmen hebben gekregen. En, weet u het al? Uh, Nee, ik weet het nog niet. Oké. Okay. <laughs> nou, dan uh, uh, zijn we samen met u nieuwsgierig. Voorzien naar verloop, dank u dat u ons even zo vroeg ook te woord wilde staan. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Steun van de Europese Centrale Bank aan Italië is niet onbeperkt... stelt president Klaas Knot van de Nederlandse Bank in de Volkskrant. Als Rome niet hervormt, zal de ECB de steun afbouwen. Volgens Knot heeft het geen enkele zin de euro met de geldpers te redden... als de onderliggende economische en politieke problemen niet worden aangepakt. Je kunt niet ingrijpen tegen de fundamentele economie in, zegt hij. Volgens Knot is een duidelijke afspraak... dat de interventies van de ECB de bank tijdelijk zijn... en dat de regeringsleiders het zullen overnemen met hun noodfonds... Als dat niet gebeurt, dan moet je je als ECB-bestuur echt afvragen... of je wel door moet gaan. En dat vragen we ons ook af, vertelt hij in de Volkskrant. Kamer wil af van waterschap, kopt de Telegraaf. Een kamermeerderheid van Partij van de Arbeid, SP, PVV en D66... roept minister Donner van Middellandse Zaken... op de dijkbestuurders aan de kant te zetten. Daarmee kan 500 miljoen euro per jaar worden bespaard. De taken van de waterschappen moeten verhuizen naar de provincies. Zij beslissen dan over het verhogen van een dijk... het uitbaggeren van sloten en het zuiveren van water. Vertelt d 66 er schouw. Heel belangrijk, maar daar moet je gewoon je verstand voor gebruiken. Gratis entree trekt bijna geen extra kinderen naar musea. Trouwens, schrijft over een onderzoek van de Nederlandse Museumvereniging. Als musea jong publiek willen, dan moeten ze gewoon aantrekkelijk zijn. Voor individuele musea kan de gratis entree wel positief uitpakken. Maar dat gaat dan ten koste van andere musea, zegt Bart Boer van de Museumvereniging. Schoolkinderen uit Schiedam, die nu gratis naar Boijmans worden gereden in Rotterdam, gaan niet ook nog eens naar het museum in Schiedam. Het leidt tot verschuivingen in museumbezoek, maar amper tot hogere bezoekerscijfers. De resultaten worden vandaag gepresenteerd aan staatssecretaris Zelstra van Cultuur. Invoering van de OV-chipkaart leidt tot meer geweld tegen buschauffeurs, constateert FNV-bondgenoot in het AD. Buschauffeur is boxbal gefrustreerde reiziger, kopt. De krant dan ook. Het afgelopen weekenden telden drie incidenten... na oneenigheid over het betalen van een buskaartje. Ja, wat nu de strippenkaart is verdwenen... rest een woud van kaartjes en kortingen, zegt Jan Heilig van FNV. Reis je op de ene lijn met een kaartje en stap je over... dan kan je kaartje zomaar ongeldig zijn. Nou, die frustratie wordt afgereageerd op chauffeurs, vertelt hij aan het AD. De vakbond gaat met de provincies om tafel over toezicht. Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft vandaag een paginagroot interview in de pers. Hij vindt het niet realistisch dat Geert Wilders nu al resultaat eist... als het gaat om het terugdringen van immigratie. Hij laat zich dan ook niet opjagen door de PVV... en blijft erbij dat immigratie een verrijking is voor de samenleving. En natuurlijk gaat het in de krant ook over Mauro. De minister benadrukt dat hij geen diepvrieskist is... en dat de zaak hem zeker raakt... Oh. Maar, zegt Leers, had ik voor Mauro de zaak opgelost... dan had hij hier de volgende week uh, Paco gestaan. Of uh, Taco, of noem ze allemaal maar op. En dat vind ik niet ver, anders dus Leers. Hij zegt dat hij in een positie zit waarin hij iets kan veranderen. In een spannende periode die misschien ook heel beperkt van duur zal zijn. En op verschillende voorpagina's foto's van Sinterklaas. Hij is weer in Nederland. En ook is opgevallen dat tegenwoordig de Zwarte Piet... weer onderwerp van discussie is. En dus hoort hij daar ook zo dadelijk meer over in het Radio 1 na 7 uur.